Jaren meer de stank van vloes geroepen. Ja. Huh? Wat is dat? daar? Gastel. Dan het ook niet bij, bro. Neemt u me niet kwalijk. Mijn hand groen, geloof ik. Oh. Huh. Alsjeblieft. <laughs> Moeite met uw koffer en zo, hè. Huh? Buiten adem. <laughs> ja. ja, dank u. Uh, stop deze treinen selding. Dat hm? heb de conducteur niet helemaal kunnen verstaan. Niets wat te zeggen, jongeman. man. helemaal niet? Treinen vertrekken, reizen zetten. naar rennen. Of. en waar komen aankomen weet niemand. <laughs> maar ik meen in het spoorboekje gezien te hebben dat, dat, dat je naar York moet. Zo werken ze toch niet met de Engelse treinenloop? Oh, de treinenloop is mooi. Betrouwbaar en zo. En daarom zult u ook wel in hetzelfde aankomen. Misschien. Hm. Komt u uit Londen? Uit Holland. Ik ben op weg naar Timsby. Oh, Heb Hebt u bezwaar zwaar tegen dat ik een raampje open doe? Het is net of dat kruis steeds begint te... Ah, nou alsjeblieft niet. Meneer de Rok, Walken als de Volpräker weet die. Wonken en roet. En dat soort dingen. Ik zal straks wel prettiger lucht door die ventilator daar. Wat u wil. Dat is een heel oude wagon, het lieta Hij heeft jarenlang op een zijspoor gestaan. Terrabuis in deze trein gevoegd. Dat denken ze. Bent u van de spoorweg? Oh, een grote goedheid, nee. Ik zei maar wat. U wilt naar Tijnsville? Mooi plaatje. Vlak bij de air. Voor Ellen. Oh, oud landhuis vlak in de buurt. huis. Als het donker wordt, is het niet <tointérieur> zo mooi. Spookhuis, oh, oh, meneer, spookhuis. <laughs> Rondwevende laken zijn al die waarheid, hè? <laughs> de werkelijkheid is altijd minder opwindend. Maar wel erg vreemd vaak. Woont u daar toevallig in de buurt? Nee. Het zou overigens geen toeval zijn als het wel zo was. Toeval is een woord van idioten. Ik weet niet of ik die opmerking wel zo prettig kan vinden. Oh, vraag eens kut. <laughs> Oude oh, mannen zo. Ik denk wel eens hardop. Ik bedoel geen onbetamelijkheid. Nee. Douwer is mijn naam. Harvey Douwer. Notaris. En Ilozo. Begroot. Daan begroot. Daan. Deen, zouden wij zeggen. Ja. Deen zijn hier eeuwen geleden ook geweest. Ook in Chainsby's. Heet het Tans, bij. van Tans, zouden wij zeggen. Hebt u een studie van gemaakt, Mr. Dol? Ah, maak daar nog studie van. Huh? <laughs> vooral van treurwilligheid. <laughs> Dat vooral. <laughs> ja. Dat uh, landhuis waar u over sprak. Ik uh, doe ik er goed aan in stel die uit te stappen, altijd maar, tens die wil, Mr. Dol. Misschien doet u er goed aan om in trouwens te blijven zitten. Je weet misschien dat hij beter niks, maar zegt Ik ben uitgenodigd door vrienden om te komen weekenden. Kent u toevallig Weldon? John Weldon en Mary zijn vrouw. Nou, als ik ze kende was dat geen toeval, jonge man. Maar ik heb nooit van ze gehoord. Mr. McRan moet kennen. Die woont in Streurwillig Huis. Kent mij ook. Kent mij heel goed, ja. Als u daar de, niet toevallig heen gaat, kunnen we samen naar Pens weer rijden. Als er tenminste een taxi of zo te vinden, als John met zijn maag komt, kun je natuurlijk mee rijden. Ik ga niet verder dan Selby. Maar, u kunt een boodschap voor mij afgeven als u wilt. Ja, heel eenvoudig berichtje. Ik zal net op tijd komen voor Mr. Miss Randy. Ja, met <laughs> genoegen. Schrijf u het op. Schrijf u het op. Geheugen kan parten spelen. <laughs> het soms beter de dingen zwart op dit te hebben. <laughs> Dat spreekt uw ervaring als notaris, denk ik. Mogelijk. Mogelijk. Echt? u papier? Jawel. Even zien. De Rekening. Ja, ja, ja, hier kan ik wel iets opzetten. Als het geen lang verhoudt. Kort. Hé, Kort. Groeten van de En zo. En de vloer van de achterkamer wordt maandag opgebroken. Uh. <laughs> uh. Zet u erbij? Van huis in de Almastraat. zal die. En ik zal er zijn. Met de verklaring in mijn jas. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. dat is uh, zo, zo, zo zijn net verklaring in de zak. Is het alles? alles. Alles. en en genoeg voor <laughs> mister McRandy, <laughs> de, de, de, de laatste McRandy, <laughs> <laughs> de laatste McRandy van de wereld de print dat op een titel van een oude Engelse roman, is dat al. Engeland zit voor roman. Ja. Soms lijkt het ook de tijd hier stilstaat. Toch de tijd ook. Wij bewegen. Tijd blijft staan. Onze tijd. Deel van uw filosofie? Ah, onzin. Wat als wat dat, toen ik nog niet geboren was? Wedenborg? Olmeentje? Park, ...nemen onze taak op... ...gaan langs de tijdlijn... ...geven taak over. Soms vallen we van die lijn af... ...voor we onze taak hebben bedoeld. Niet waar. Zo'n ongeluk of zo? Oh, onzin. Onzin. Ongeluk nooit toeval. taak gaat verder. Over eens nadenken, jongeman... Bekijkt, We treurwillig huis. <laughs> en denk na. Nou, u zei dat het daar na het donker niet zo mooi was. Wat gebeurt er dan? Hangt af van wie er dan is. Mr. McCrandy. De laatste McCrandy vervolterend zakelijk. Paar... Die hij niet verwacht had. Een vriend van u zo te horen. Oh, jawel. Jawel. Vooral vriend. Onafscheidelijke vriend. sinds jaren. Hij heeft mij een beetje vergeten. Zou het dan niet beter zijn dat hij hem zelf die boodschap bracht? Geen gelegenheid. Moet heel beslissend zelf die zijn... Hij is in de Almastraaf. <laughs> Om eindelijk mijn taak afgedaan te hebben met mijn kruip. <laughs> ...en bedacht het oh. Waar is die nou? wie? Uh, Conducteur, heeft u misschien een oude meneer zien voorbij komen? Ik heb hier een handvol van hem. Wij nee, zijn meneer, ik heb het niet opgelet. Nou, dan uh, zal ik hem... Ik zit met jullie, Penny. jij kijkt tegen het dwars door de mist, hè, dat je maar zo gauw zag. Oh. Ik kwam onder het licht van die lantaarn door en er was niemand in deze buurt die zo lang is als jij. Oh, nou. Oh, oh. chill, hè? Nou, oorlijk. Nou leer je meteen ons mooie Engelse klimaat weer eens kennen. Ja. Jij bent nog nooit in deze plek geweest, hè? Hm? En mijn boontje heeft hier in de buurt haar boeken geschreven. Nou snap je meteen waarom die zo droepig ja. waren. Ja. Kom op, oh, ouwe, jongen. Die zat op ons te wachten. Wat moet ik nou met zo'n man? Ik denk altijd dat ik blijf babbelen. Kom op, Danny. Je op het vuur, John. Nee, daar Denny. Ach, hier is een whisky en water. Kom wat dichterbij zitten. Heb je een prettige reis gehad? Die treinen waren ontzettend verschrikkelijk, hè. Maar jullie zijn er bij moderne. Wij konden maar door en onze Nee, nee, liefje. Ja. Boe, lullijke. Ik praat hier te veel, hè. <laughs> maar Denny is mijn vond, ook dat je dat maar weet. Hoe lang hebben we elkaar nog niet gezien, Danny? Anderhalf jaar ongeveer. Is het niet, zo? Veertien maanden, één week en drie dagen, alweer wakker. Ja, dat gaat te plezier, hè, weet je, hè? Oh. <laughs> en hoe vindt John buiten huis, Danny? Zet het het hele eerlijk. Het is aardig donker. Wat bedoel je daar weer mee, John Welder? Morgen kan Danny pas luidjubelend door ons huis heen dansen als hij jou daar een pussende me doet. <laughs> En die liggen over het vuur, die het niet passen te Nou, hoe de rest van dit huis eruit ziet, weet ik natuurlijk niet. Maar nou, deze kamer is een beeldje. Ah, die dikke balken, Die lampy Die eh, glimmende bloerponten. Nou, oh, maar je had het moeten zien toen we het kochten. Geen enkele deur sloot. Alles bent verskierde. En smerig. Oh. En in de kasten lagen tien oude vodden en kranten. Je gelooft het niet, Benny, maar er was nog een krant bij bij de aankomst van Lindbergh in New York in ja, ouwe. Gewerkt dat we hebben. Die ja, arme John zag eruit als een landloper. En ik heb me slag om de werkster. Dat was een diep ja. en we moeite een... dat ik gratis tot de Hé, Liefje. Wees toch niet zo'n oude bezemsteel? Mag nou eens wat zeggen als we ze? eindelijk een gast hebben? Spijt met Poes, maar ik ben bang dat je Danny een beetje dover in de neer. Ja, dat is een lange reis achter de ja, laat meer iedere hak maar luchten. Hou op je raad. Ik zit zo lekker dat ze wat mij betreft uren kan doorgaan totdat Zie je ik. Wat? Je moet die zware schoenen uittrekken. <laughs> boven staan nog een paar ouwe pantoffels van John. Nu roei boven boter, je vast niet te nauw zijn. Vrouw, bedenk dat ik eens de eerste prijs daar op een schoonheidswedstrijd met diezelfde voeten. Op de wapenspot zo'n salle <laughs> <laughs> dus ik heb soms het idee dat ik eigenlijk veel te sloombaar wil meer Kleids, jullie zijn voor elkaar geboren. Tja, ik zou niet best terecht zijn gekomen als ik haar niet bij toeval ontmoet heb. Nee. Dat doet me denken aan die oude heer. Zij dat er geen toeval was gepaard. Wonderlijke oude knaap was dat. Ja, klik. Ja. Dat in de coupé waar ik in Petersburg in stapte. Het soort Engelsman zoals wij wat ik voorstellen, weet je. Keurig in de kleren. Oh, parabriek. En toen er niet met een zwart linterraam. Hmm. Was dat misschien door de Vereniging voor Toerisme neergepoot? Ja. En ik ging zomaar met Jan praten. Nou, wel, wel, Ik, uh, ik vond een Hansel niet. Nee. Die moet nog in de jas zat zitten. Hij ging een selby de trein uit en was zo snel te drenen... ...dat ik hem zijn eigen niet eens kon teruggeven. De we morgen naar de golflingschaal lopen we even aan bij Tom en de station je zag er wel voor dat de oude heer van Hans goed terugkrijgt. Zal hij wel weer vinden dat er geen toeval bestaat? Als je hem mag geloven, heeft ieder mens een taak. En voor die taak afgedaan is, bezit hij geen eigen wil. Hmm. Beetje fatalistisch, hè? Hey, um, hij vroeg me of ik een boodschap voor hem wilde afgeven bij. Uh, hoe heet het nou ook weer? Ik heb het ergens opgeschreven. Ik zal nog maar een drukje voor je afschenken, Danny. Ah, daar heb ik je hand toe. Ah! Tom, wat is dat? Ik kom. Is er iets meer, hé? Ah, oh, kom mee, Danny. Waar ben je nou bang voor, Koes? Ik zie echt helemaal peens uit. Ik net zetten er iemand was benen. Licht uit. Nou, het brandt, hoor. Oh. Hier, hier liefje. Wil je nou eindelijk die gekke spookboekjes van jou eens in de zandjesbad gooien? Hm? Dat heb je dan al. Kom gauw mee naar beneden. Nou, wat is het een beetje schrikken. Met zo'n lobbers in de buurt die mijn klas grond helpt. Hé, hey. Het ligt beneden goed ook aan. Wat oh, ja. zo? dat? Ja. Oude leidingen, mijn jongen. Moet ik nog nakijken. Een beetje zorgeloos aangelegd, denk ik. Ik hoop dat ik niet erg aan de heb het gemaakt, Danny. Dan wil ik jouw slaapkamer zien. je. als je wilt, kan ik een bed in de huiskamer voor je opmaken. Niks, hoor. Ik ben gek op slaapkamers waar dingen langs me heen gaan. Oh. <laughs> Hoef ik geen schapen te tellen om in te dutten. Zijn dat die pantoffel, Mary? Nee. Jongen, jongen. Danny? Opmerkingen over de afmeting van mijn schroeisel kunnen jarenlang een vrok bij me kweken. Wil je daar aan denken? Ik kan het me voorstellen, man. Ik kan het me voorstellen. <lacht> Doe maar. Is dit jullie stille buitenleven, John? Dat luik is aan de bovenkant half vergaan, dat zie je zo. Maak het wel in orde. Zullen we weer naar beneden gaan? Waar ga je heen, Danny? Het uitzicht bewonderen. Oh, wat je zult zien is één enkele grafwamparen in de mist. Klopt. Onder die lantaarn. Iemand met een boom. En een paraplu. Eentje. De... natuurlijk. Stop. Waar? Daar. Uh, nou trekt er een dikke misplaat langs. Komen jullie nou mee knapen? Meeuwis, is een beetje een bidder. Jullie zijn helemaal niet lief tegen Mary. Denny, was schone vrouwen roepen. Hm? <laughs> Kom mee. We lekker opklammen, John. Weet je, Danny? Hier heb ik nou even opgewacht. Een huis met een sfeer van Dickens en Bronte en Bier. Oh John. al je arm wat opzij, dan kan ik tegen je schouder leunen. In Londen leef je zo. Het is zo onpersoonlijk, weet je. Oud-Londen is wat weggebombardeerd. En iedereen heeft haast, hier in moppert. En hier heb ik al zo'n oud winkeltje ontdekt. Waar je lekker kunt grafduinen en allerlei onverwachte dingen vinden. Oh. Oh, nee, oei, poesje. Oh, neem me niet vader, Danny. Danny heeft een wonderlijke oude heer ontmoet in de trein. En als ik het goed begrepen heb, heeft hij een diepgaand filosofisch gesprek met Danny gehad. Mm -hmm. En hem een boodschap meegegeven voor iemand hier in de buurt. Zomaar. Oh, nou ja. Dat vredige snuit van Danny zal de mensen wel aan het praten brengen, denk ik. Hm. Danny. Ik hm? dat die Nell Graveson, waar je vorige keer mee gedanst hebt, nog oh. maandenlang naar je gevraagd heeft. Je <tip> oh, zou het niet. voor jou zijn, hoor. Maar ik heb... Afgevraagd. nee. Oh nee. Ach, tiran. Meelie, oh nee, wel een slokje uit je glas. <lacht> zeg, uh, Benny. Uh. Voor wie. Uh, voor wie is die boodschap? Voor mister. Wat staat er nou? Als ik haastig iets opschrijf, laat ik het achteraf net of er een kip met motter is. over <lacht> Uh, Mr. McRandy. En hij woont... Huh? treuzel... Uh, treurwillig huis. Huh. Mooie naam voor een landhuis. Wat kijk jullie weer opeens zuilig, mevrienden? McRandy. Ik een plezierig mens om een boodschap aan af te geven. En een vervolg kracht van een huis. Ja, en als het donker is, gebeuren daar gekke dingen, hè? ja. Nou, moeten we je ophouden, jongens. Of moet ik het slachtoffer worden van een tot in de puntjes verzorgde grap? Grap? Ja. Dat weet ik nog zo net niet. Zijn die oude knaap dat? Wat? Dat er wonderlijke dingen gebeuren. Doe nou, John. Ik ben al zo geschrokken. Dat kwam het wel op neer, ja. Maar hij zei erbij dat het niets met geestverschijningen te maken had. Mm. Zei die dat werkelijk? Eh... Ja. Uh. Zou jij die oude hier wat nauwkeuriger kunnen beschrijven? Johnny, je zou thuis nooit voor politieman spelen, heb je beloofd. Zij schijnt goed te geven op. <hums> nooit een mooie vrouw die je ook nog hebberig is. Au, oh. oh, maar oorloos oerloos Mary. <hums> De werkster zegt dat ze twintig, dertig jaar geleden op Trunerwil's huis kwamen. Wat mij niet schijnt, de laatste te zijn van vier broers? 26 jaar en drie maanden geleden, Mary, op de kop af. Ach, jij, computer. Wat doet dat er nou toe? Je schijnen de schikking gehad te hebben om de mensen de stuip op het lijf te jagen. Met blauwe licht en huilende honden en zo. En om de vijf jaar is een van die broers gestorven. Toch nog wel raar, vind je niet? Wie van ons is er nou onder de invloed van spookboekjes? De eerste reed op klaarlichte dag met zijn auto tegen een boom. Zomaar. Dat is... Hé. Hey. Daar had ik eerder aan moeten denken. Ik zie aan je gezicht dat je bier vijf shilling gaat, verliezen. Uh, ja, straks. Morgen is het de veertiende. De datum dat Gillis McRandy verongelukte precies vijftien jaar geleden. Tien jaar geleden werd Arthur McRandy in een visvijver gevonden. Vijf jaar geleden Angus McRynne. Nou is je niet meer te houden. wel Weldon ruikt iets verdacht. Let op het pijnzend speurt er zo. Danny. Mag ik weten wat voor boodschap jij moest overbrengen? Natuurlijk. Ja, mm. Even goed, hoor. De groeten van Mr. Dowell. Vloer in... Was dat nou ook weer... Oh, Ja. Vloer in huis, Alma straat, wordt maandag opgebroken. Mr. Dowell zal er zijn met verklaring in jaszak. Dat is alles. Jammer, speurneus. Nou ben je tien shilling kwijt voor niks. Vijftien shilling, maar ik ga nog even doen. Ik vind het vreemd dat die Dowell een boodschap opdraagt aan een vreemde... Terwijl ik toch zelf dicht in de buurt is. Zelf ligt hij maar een paar mijl van de anem. had dat je nooit tot districtinspecteur moet aanstellen. Ik zie ervan komen dat jij hier de landelijke rustgronden om zeep helpt. Einde van de avond, Johnny. Oh, oh. Benny zit te knikken bollen. Wil jij hem even naar boven? Oh, oh ja... Die oude klokte die ons destijds hebt aangesmeten. Hij ja, hangt in mijn kamer, ja. Dat heb ik gezien. Uh, is die gerepareerd? Nou, nee. kijk op. Hij hangt te hangen, dat is alles. Mm -hmm. Hij heeft geen tik. En die poppet is er bovenop. zijn alle drie geel. <laughs> hij is toch wel mooi, hoor. Nou, vooruit naar boven met jou. Ja. Ja. Ik wil de kruk er maar uittrekken, Danny. Ja. Leg hem naast je bed en heb je geen kans om ook opgesloten te raken. Ja, Die behoeide deur zit aardig vast. Ja. We hem moeten bijschaten. Nee. Nou, dat is zeker omdat jij een landgenoot van hem bent. De troeling van de vloer. ...een van de raden in beweging hebben gebracht. Maar goed, dat Mary het niet gehoord is. Zeg, John. Als ze nou te veel over spookerij leest... ...is dit dan wel een huis voor haar? Niet dat ik iets mee te maken heb, maar... Dat is in orde, ouwe jongen. Mary gelooft even weinig als ik van die onzin. Maar het is weer wat anders dan die eeuwige detective-verhaaltjes. Spookverhalen zijn tenminste dik opgelegde onzin. Nou, uh, als, je, als je moet... Ja. De trap af en de laatste deur in de gang. Dat klemt ook een beetje. En de trekker blijft soms vastzitten. En dan hoor je het water dulder op een dam doorbreekt. <laughs> er ligt een hamer bij het fonteintje. Daarmee geef je dan een klap op de stortbak en alles is in orde. Ja. Baste knap. ik Joey. <tosses> Of liever waren onze golflings. <lacht> Waar je die poelen ziet, is volgens de plaatselijke legende de tea af. <lacht> en die riviertjes zijn dan droog weer de handicaps en zo. <lacht> Dat eilandje met die druipende struik is de rap. <lacht> oh, laten we binnen maar iets gaan drinken. Nou, En Lime, Mary? Ja, dat. net als vroeger zwart en bruin drinken? Ja, nee. Geen zwart en bruin voor Danny. Daar wordt hij veel te baldadig van. Oh, ik ben al op een rijpere leeftijd, Mary. <laughs> de vorige keer trok je een automaat van de muur. En huh? dan ging je een horlepiep dan. Ja, <laughs> een goede horlepiep, dat moet je toegeven. Ja, ja. Danny drinkt Gin en Lime, net als kleine Mary. Best. Doe maar, Joe. Twee maal Gin en Lime in één keer heel Jimmy. Dank je, ah. mevrouw. Dank je ik had je graag eens laten zien hoe mijn spel verbeterd is, Benny. Wat valt het te grijnsen, Mr. John Weldon? Ze staat nog altijd op het verkeerde been. De handen klemt ze vast als bankschroeven en behalve de hoofd baart ze de hele rug. Dat is gemeen. Dat zou ik net zeggen. Ondanks dat haalt ze een gemiddelde hol in zes, zeven slaag. Nou, als ik hem maar kom. Jullie mannen maken altijd zulke gekke voorschriften. Oh, je dat ze met een kun je nog wel wat spel zou weten. Als jullie twee in een lijm, ah. twee maal in. Oh, Dank je, Jimmy. Hallo, dat is Ellen. Wil jij een rondje maken vandaag, Ellen? Nu je dan maar een roeiboot. <laughs> Kom erbij, Ellen. Onze beste speler, Denny. Dit hmm? is Danny uit Holland. <coughs> is is in Holland ook altijd zo'n plezier, Denny? Och ja, soms hebben we één dag zonneschijn... dan houden we meteen een nationaal feest. Wij <laughs> ook, eens in de vijftig jaar. Zeg, Ellen... Jij doet in huizen, is het niet? Oh, dat hebben we surely wel nou, ja, dan alweer. Toen, nou, Joe. Ja, dadelijk, Poes. Word ik verdacht van huizensmokkel naar Oost-Europa of zo? Hm. <laughs> <laughs> Heel goed. Ja, ja ik, eh, ik wil graag weten of jij iets hebt gehoord over een huis in Selby. In de Almastraat, waar aan verbouwd gaat worden. Ah. Daar weet ik toevallig iets van, ja. Burks Bedorven Ei noemen we het. Oh ja? Waarom? Het staat al 15 of 16 jaar leeg. Niemand wil erin. Burg heeft al die tijd geprobeerd het aan de man te brengen. Is er misschien een verhaaltje over? Hmm, nee, het is van de McRandys geweest, maar dat lijkt me geen grondige reden. Hmm. Dus McRandy is de eigenaar niet meer? Nee, Burg heeft het een jaar of tien geleden betrekkelijk goedkoop in handen gekregen. Mooi, degelijk huis uit de twintig jaar, weet ik. Ken jij een notaris Dowel? Dowel? Dowel. Hebt u die naam nou gehoord, ja. Doet hij zaken voor Burke? Oh, jullie zijn net twee acteurs en een vervelend televisiestuk. Maak er toch een spannend verhaaltje van. Dat huis wordt niet verkocht omdat het er spookt. Dat is de geest van een schot die daar een fles whisky heeft weggestopt... ...omdat hij gasten kwist. <lacht> en dat, dat hij nooit meer kan terug. Ja, ik ben een schot, Ben. Als jij nog een paar dagen hier blijft, moet je maar eens aankomen. Ja, ja. Dan zal ik je zo volgieten dat je bij jullie douane invoerrechten moet. <lacht> Ja, ik weet eigenlijk zelf niet waarom ik zo om die geschiedenis blijf heen draaien, maar... Het speuren als instinct werkt. Zal de grote John Weldon het raadsel ontsluieren? Het geheim van McRandy. Mary. Vergeet niet de volgende aflevering tijdig bij uw boekhandelaar te bestellen. <laughs> <laughs> Jongens, het klaat opgenomen. Ja, met baggerlaars en schuimspanen kunnen we misschien nog wat bereiken. Maar... Ah. nou, Mary. Ik weet zelf niet waarom, maar ik wil nog even wat over dat huis vragen. Doet die Dowell zaken voor Burke, Ellen? Burke is toch makelaar? Hij heeft zijn bedorpheid aan een wasmachine-maatschappij verkocht. Die gaat er een showroom van maken, geloof ik. De tussenmuren liggen er al uit. Ze zullen nou wel aan de vloeren gaan beginnen. Hé, hey, meer ik ook niet van. McRandy is geen eigenaar meer. Dowell heeft er niets mee te maken. Hmm. Dowel, Dowel, Heb ik die naam in verband met een of ander vieze zaakje gehoord? De spanning stijgt. In de ogen van Sherlock Weldon komt een koude blik. Ik zou Londen kunnen bellen. Oh, Danny, ik had het moeten weten. Keren zoals jij met van onschuldige baby, je onschuldige babyogen veroorzaken altijd een overal narigheid. Nou. Heb je nou je zin? <laughs> voor straf moet jij het volgende rondje bestellen. Jimmy, nog een keer hetzelfde voor ons. En iets voor meneer hier. En dubbele disteltje. Dubbele disteltje, zeker. De drank voor de rechte schop. <lacht> nee. <lacht> Verdrijf die dorst. Drink dubbele disteltje. Dan is een keer guld. John besteedt drie pence in kop een pocketboek voor Mary. Een hele geestelijke voedsel bestaat uit commerciële televisie. ah een reden tot echtscheiding. Hou <lacht> je maar kalm, ze leest al. Spookboek is hele stapel. Ja. Er staat een voet van jij en jou met mompelende schaduwen en dames zonder hoofd. En politiemannen zonder rechter. Aan <laughs> zulke opmerkingen ga ik met voldoende zwijgen voorbij. Ja. ja, eenmaal gin en lime, eenmaal de bladiste, oh, eenmaal eerst. Dank ja. je, Jimmy. Uh, Mr. Wilson. Sir, ik, uh, ik hoorde toevallig waar u het over heeft. Wat zal dat een toeval zijn geweest, Jimmy? Uh, ik vraag wel excuses vooral, maar ik ben uit Selby, weet u. Ik ken dat huis. Oh ja? Vertel eens, Jimmy. Die McRandy's hebben het lang geleden nog oplossing gekocht van de dochter van kolonel Fennant. Toen de kolonel overleden was. Ze wonen er nog pas en toen hebben ze een oude heer de deur uitgegooid. Door de vorige bewoner achtergelaten, oh, <laughs> Dat is een goede, mevrouw. Jouw heer is daarna nog een keer bij ze geweest. En toen? Nou, verder niks, hè. Mensen in die straat waren een tikkie, nou ja, bang geworden voor de McRandy's. Ruziemakers, weet u. Of we een vlug met de vuisten. De roem van Oud-Schotland, Ellen. Ik ben een MacPilvy en die staan bekend als Engelen van Geduld. In de 18e eeuw heeft een MacPilvy een stenen kaper leren praten. Ja, ja, Dat zou misschien de kerel zijn geweest om Mary te leren zwijgen. Uh, au. Ja. Uh, dankjewel, Dank je wel, Jimmy. Neem wat voor mijn rekening. Zeker, sir. Dank u, sir. Zeg, uh, John. Ik wil die boodschap vanavond overbrengen en meteen die handschoen afgeven. Ga je mee? Nee, beter wel niet. Hij weet wat voor werk ik doe. Vorige week was ik op het bureau toen ik van bulder over stropers. Mijn dappere John gaat zijn geruite pet met twee kleppen opzetten... ...ergens een leesglas lenen en voetsporen zoeken. Nee. Als je de ruis mag horen in de verwarde struikenboel bij dat huis... ...dan is dat geen verdwaalde olifant, van Danny... ...maar Sherlock Weldon die op zijn beroemde geruisloze manier... Nee, oh best. Best oh, hoor. Ja, ja. ja nou. Wat is er van nieuws, Jimmy? De trein van 8 gisteren gisteravond van overwege Jorgen... naar op verloren gegaan. Wat? Koppeling gebroken, net van helling. Beste beurt voor de Britse spoorwegen. Hé. Jimmy, dat was jouw trein. Toch, ja, echt hoor. Wat dan? Wel, op een of andere manier was er een oude wagon aan die trein gehakt. Allang afgekeurd. Die zijn splinters gevlogen. Er zat niemand in. De andere wagens zijn op de deels gebleven. Ja, nou, nou dat wordt het wel een beetje erg zonderling. Zo zou John het ook uitdrukken. Weet je nog... Uh, Stil eens even. Wat bedoel je, Denning? Ik, ik, ik hoop dat jullie me niet voor abnormaal versluiten, maar... Zo kan ik dat nou het beste vertellen. Precies zoals het je inval, Denning. Ja. Nou, het was een ouderwets rijtuig. Plus, gaslicht, stofgeur en zo. Vannacht heb ik gedroomd dat ik het achteruit zag rijden. Ik hoorde gillen. En ik zag die oude kar van de spoortijd tangelen. Er staan er foto's bij Jenny. Zeker, sir. Alsjeblieft. Hier. Oh. Naar welke <tomt> kant zag jij in je droom die wagon omslaan, Danny? Nou, even nadenken. Hij reed eerst van een weg... en toen weer op een toe. Uh, rechts, zou ik zeggen. Wanneer ben jij het laatst in jork geweest? Dat ben ik nog nooit geweest. Alsjeblieft. Ik ken die heuvel daar. Rechts ligt die. Oh, Benny, wat interessant. Kun je helder zien? Kijk eens een meer in de glas of je wat prettigs voor er ziet. Ja. En er was nog iets. Die Douwel stond naast mij. En zei. Ongeluk nooit toeval. Taak gaat verder. Over nadenken, jongeman. <lacht> nou ja, dat had hij ook werkelijk gezegd. We hebben gisteravond steeds over die oude knaap zitten praten. Oh, uh... voor wel. Dan zoekt u de oude dromen. Vergeet dan vooral niet vooraf een praatje te je maken. Je zou je met... kunnen vergissen, Mary. En jij ook, Danny. Bezoek het Schotse hoogland. Regen is daar ook. Maar onze gastvrije bevolking gelooft op verzoek in uw nachtmerries. Wij hebben in Edinburgh <laughs> een vereniging tegen bijgeloof, Mary. Die onderzoekt elk spookhuis en ondervraagt elke helderziener. Het zal dan een hardwerkende vereniging zijn. Ze hebben al honderden bedriegers en zenuwzieken ontmaskerd. Van onze Danny blijkt je voor. hoor. Het is de schuld van de land. Weet je welke dromen ze herhaaldelijk bewezen krijgen? Ja, hoe is die dromen? Dromen van moeders of vrouwen van zeelui die ver weg stierf of van ongeluk kregen. Dromen over stukken rots die op het punt stonden af te breken en op wegen te vallen. Hm? En als ik zeg bewezen geloofde, maar dat die jongens grondig onderzoek hebben gedaan. En wat voor conclusie trekken ze daaruit? Geen enkele. Alleen bedriegers kunnen daar uitleg aan geven. Hé? Hey? Wat is er? Ik herinner me opeens dat Danny iemand onder de lantaarn zag staan. Danny. Hm? Nou wordt het echt spannend. Ach, achteraf kan ik denken dat ik het me van Nou ja, vanavond breng ik de boodschap aan McRandy en dan is het afgelopen. Oh, ja, ja. Als arme Mary echt avonturen wil beleven, moet ze pocketboekjes kopen. Hé, <laughs> hey, de zon. Kom mee. Dan kan je zelf oordelen of ik beter speel of niet. Ja, <laughs> Ja, dat raakt me niet. Wat moet je? Boodschap overbrengen van iemand die manieren heeft. Schiet op en verveel me niet. Wat voor boodschap? Zoek zelf Mr. Douwe maar op. Ja? Goedenavond. Wat, wat, wat, Hé, hey, hé, hey, sir. Wacht even, sir. Neem me niet kwalijk. wie zijn u? Mr. Douwe. Mr. McRandy, waar ik vandaan kom. ...worden de mensen niet graag voor leugenaar uitgemaakt. Goedenavond. Okay. Uh, wat voor boodschap, wat voor boodschap u worden Dat de vloer in de achterkamer van het huis in Selby maandag wordt opgebroken... ...en dat hij er zal zijn met de verklaring in zijn jaszak. John zal springen als een vette kater. Als jij hem vertelt hoe die met Wendy wegrende. Het was daar aardig donker, Maar het is me niet ontgaan dat hij helemaal onder was. Waar is John? Naar het bureau natuurlijk. Nou, vraag toen over die douwe. En over met Wendy, denk ik. Ja. Nou, als jij weer thuis bent, kun je zeggen dat je een typisch Engels weekend hebt meegemaakt. Alleen wij Engelsen maken het zo nooit mee. Daar is John. Hoe werd je ontvangen? Onbeschoft. Zodra ik de naam Douwe noemde, werd die boot er zacht. Hij kwam achter me aan. Toen ik die boodschap overbracht, begon hij te loeien van angst en rende naar binnen. Zo. Zei die nog iets vreemds of zo, toen je hem vertelde dat je al had ontmoet? Ja. Dat kan niet, zei hij. Dat is een aanwijzing. ...zit u bij het politiebureau hiervan? Nee, dienst. Met inspecteur Weldon... ...laat Mr. McRandy van Treurwilghuis ophalen... ...en waarschuw hem als je hem binnen hebt. En nou gaan we natuurlijk niet zomaar zitten zwijgen... ...tot Mary van die nieuwsgierigheid het doepal krijgt, John Weldon. Dat is wel je gewoonte, maar deze Stel keer... Stel maar, ik geef hem over. Ah. Dowell, Martin Dowell, notaris... ...is 25 jaar en drie maanden en vier dagen geleden betrokken geweest in een zonderling zaakje. Oh, als jij zo precies met de datum zit te doen, ben je net een soort pratende scheurkalendertje om. Opmerking afgewezen. Ah. Voor zeg de douwel had iemand een kaart verkocht van een begraven schat, waar nou. Hij had enige bekendheid als oudheidkenner. Hij wist mij ook precies te vertellen dat er hier eens naar de gehuisd. En hij kende treurenwillig huis heel goed. goed, zei hij heb jij Douwer van dichtbij gezien, Danny? Hij zat net zo ver van me af. Als jij nu? Hmm. In elk geval, hij is destijds tamelijk groot in de kranten gekomen. Maar hij heeft een lichte straf gekregen omdat bleek dat hij in zijn schatgaverij geloofde. En bereid was de kopers zijn geld terug te geven. Hmm. <tries> met welden? Wacht op dan, dat Onze mensen hebben moeten inbreken bij McDonaldy. Waarom? Dan hadden ze toch eerst een bevel tot huiszoeken moeten halen. Hij uh, ging, inspecteur. Hij deed wat? Hij ging aan de balustrade van de de binnenrol. Dood? Sporen van daders? Niks gevonden, inspecteur. Het schijnt dat hij op een tafeltje was geklommen. Begrepen. Bel celdee op. En laat de vloer van de achterkamer opbreken in een huis in de Alma-straat. Dat op het ogenblik verbouwd wordt. Als er iets wordt gevonden, dadelijk waarschuwen. Heb je dat? zaak is in een stadium gekomen dat ik mijn mond moet houden, Mary. Maar jij zult nog iets moeten vertellen, Danny. Hm? Um, wil jij thee gaan zetten, Mary? De stalen blik van de grote speurder trof zijn vrouw. Goed hoor. Mary gaat heerlijk thee zetten. Danny, ik zal je een paar vragen moeten stellen als politieman. Ga je gang, ouwe jongen. Ben jij in dat huis geweest? Geen ogenblik. Denk goed na, beste kerel. Of niet, dat weet ik zo wel. Gaat Dat kan ik je nog niet zeggen. Jij stond buiten dat huis van mijn granny. Nou, tot mijn enkels in de modder. Hm, waar zijn je schoenen? In de hol, onder de kapstok. Ik zal ze halen. Alsjeblieft. Juist. Zit hem modder. Als je daarmee in de hol was geweest zouden mijn mensen het gezien hebben. Dat je ze eerst zou hebben uitgetrokken lijkt me niet aannemelijk. Waar zou dat voor hebben gedaan? Tussen jou en mij. Om hem op te hangen. Zo. Zo. Wat dat betreft is er nog iets. Ik heb het niet zo best kunnen bekijken. Maar het leek me een beer van een vent legt het jou aannemelijk dat ik hem in mijn eentje zou kunnen opknopen. Is een jas zijn geweest. Ja. Ingenatsel de al. Zeg. John. Die jas. Stek er geen papier uit. Ja. Juist. En Kijk. Een handschoen. Zwart. zekenden verklaren hierbij dat wij tezamen met Martin Dowell... notaris te Petersburg zullen aankopen het landhuis genaamd Treuwelhuis dat wij voornemens zijn om tezamen met opgemelde Martin Dowell... te trachten de voorwerpen van waarde te vinden ...die zich volgens de gegevens van Martin Dowell voornoemt ...onder de fundamenten van het landhuis, genaamd Treurwillig Huis, moeten bevinden. En dat wij na het vinden daarvan en na aftrek van het aan de staat verplichte deel... ...genoemde Martin Dowell een zesde deel van het gevondene zullen uitkeren... Waarvan acte de 14e. Hier zijn behalve de handtekeningen de namen in blokletters. Gillis, Arthur, Angus en onze vriend Ben. En zeg hem dat ik de verklaring in mijn jas zal hebben, zei hij. Je bedoelt Martin Dowell, de notaris. Hm? Precies twintig jaar geleden als verdwenen opgegeven. Nou ga je me toch niet vertellen dat... Dat dat skelet. Ik vertel je niks, Danny. Ik raad je alleen aan er maar niet te veel over te praten. Om niet voor abnormaal te worden versleten. Nee. Ze wilden Dahl een deel niet geven. Ze smeten hem de deur uit. Hij kwam terug. En ze maakten hem af. Ze stopten hem onder de vloer. Van het huis dat ze daar gekocht hadden. En ik ga toch zweren dat het die oude heer tegenover me zag zitten. Hij had het over een taak, zei je dat niet? Ja. En over een... een tijdlijn... waar je niet af kon voor die taak afgedaan was. Die oude Shakespeare komt toch altijd maar weer opduiken, hè... met zijn opmerking over dingen tussen hemel en aarde. Nou. Nah. Dit was wel een traditioneel Engels weekend, John. Zoals wij Engelsen dat wel nooit meemaken, oude jongen.